Katrien Straatman met het NOS Journaal. In een groot deel van Griekenland gelden vanaf vandaag strengere coronaregels... omdat de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames in het land blijven oplopen. Alle scholen blijven twee weken dicht en in gebieden waar het aantal besmettingen het hoogst is... worden niet-essentiële winkels gesloten. De afgelopen weken zijn de regio's Athene, Thessaloniki en delen van de Peloponnesos en Creta... getroffen door hoge besmettingscijfers, vooral veroorzaakt door de Britse coronavariant. Kinderartsen willen dat bij een corona-neustest voor kinderen een korter staafje wordt gebruikt. Volgens hen werkt dat ook prima en is het een stuk minder belastend. In Oostenrijk testen alle basisschoolleerlingen er wekelijks al mee. Ook in de Verenigde Staten is een diepe neustest niet verplicht. Mannen zijn positiever over kernenergie dan vrouwen... terwijl meer vrouwen dan mannen wel wat zien in een vleestaks. Dat zijn een paar tussenresultaten van een volksraadpleging over klimaatmaatregelen die na een verzoek van de Tweede Kamer wordt gehouden. Mensen kunnen aangeven wat ze de beste manier vinden... om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te krijgen... zoals meer of minder windmolens en zonneparken. De bedoeling is dat de resultaten van het onderzoek kunnen worden meegenomen... tijdens de formatie van een nieuw kabinet. Reisorganisatie Correndon zegt dat het zonder het speciale fonds van het kabinet... de corona-vouchers niet op tijd kan terugbetalen. Dat fonds, waarin 400 miljoen euro zit, ligt nog ter goedkeuring bij de Europese Commissie. Een jaar geleden zetten reisorganisaties geannuleerde reizen van consumenten om in vouchers. Dat geeft reiziger recht op een nieuwe reis of, na verloop van tijd, geld teruggaven. Dat moment is nu bijna aangebroken, maar Correndon zegt dat het geen geld meer heeft.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 Met nu, Toebak Leeft. Yes, tweede gedeelte van het radioprogramma. Straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Maar... weer hetzelfde, bij Toebak Leeft. Bij ZFM. Juist, mijn eerste nieuwe single van Direct Wild at Heart. Wild heart strangers to the city It won't get any easier The are looking pretty Lighting the lining, the afterlight. It makes your face look timeless, like the love that I feel, like the love I feel. wow in search of understanding. David Bowie kan doodgaan. Nou, het even normaal. Oh, ja, Hij is er al niet meer. Goed, ja. Wild Heart. Eerste keer dat ik deze plaat hoor. Alweer even geleden. Hoor. dacht ik van... Hé, hey, het is echt een David Bowie weg die ze inslaan. Direct. En eh, ik vraag me altijd af... Is Spike, is Spike nog op zijn plek of niet? Want ik, ik hoor niks meer van het opstandige Direct... wat ze een tijdje hadden, hè? Want uh, weet het, Spike is natuurlijk eigenlijk gewoon... een beetje punkachtig. Dit maakt hij bijvoorbeeld met zijn andere band. The Death. Net even wat, uh, wat scherper. The clock is while you're gone. Ja, dat is net even anders. Maar goed, uh, zover even Wild Heart van Direct. Uh, het is weer de tweede gedeelte van het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is 13 heen? maart. en uh, Ja, 13 maart. En dan 1969. Apollo 9 keer terug naar de aarde. Het is met uh, Mac Dief. Uh, uh, die Fit en dat? Scott en Sweekhart, volgens mij zo spreek je daar uit tussen de drie bemanningsleden, de drie astronauten, die zeg maar, een missie hebben om wat dingen uit te testen. Ze zijn met die missie ooit begonnen, weet je nog? Wordt ooit begonnen? Hier begon het mee, hè? We om naar de maan in dit and en doen de andere dingen. Niet omdat ze makkelijk zijn, maar omdat ze hard zijn. Yes, je kan het ene doen en het andere doen, maar wij gaan naar de maan omdat het moeilijk is, omdat het een uitdaging is. Daar, dat zei hij in het begin van de jaren 60, En uiteindelijk zijn er alle Apollo's geweest. Dit was Apollo 9. Uiteindelijk de Apollo 11 naar de maan geweest. Maar Apollo 9 moest, een, ja, die moest dingen aan elkaar koppelen of ofzo. Maar voordat men de use the lunar module Lunar gebruiken als een operatieve lunar spacecraft... moet het tested in space worden. Eerst in Earth-orbit. This was the primary purpose of Apollo 9, the third manned Apollo mission. Ze moesten al die voertuigen aan elkaar koppelen en moest er ook iets losgehaald worden. Dat moest naar de maan gaan. Dat hebben ze allemaal in de ruimte geoefend. Toen zijn ze weer teruggegaan. Dus eigenlijk hebben ze niet heel veel gedaan. Het heeft ook weinig indruk gemaakt op de, de mensen, op de, de Amerikanen. Want ook heel vaak werd het live uitgestuurd of uitge, uitgezonden en konden mensen naar kijken. Ze eens, nou, ik zie niet precies wat ze aan het doen zijn. Het zou wel. Het werd later pas weer interessant. En er zijn ook al best wel een paar manningsleden overleden. Het, onder andere, uh, de eerste Apollo-actie uh, is, uh, is fout gegaan. Er zijn echt de astronauten bij om het leven gekomen. Maar goed, dit is allemaal lang geleden. En daar hebben we nu nog steeds per feit van. Hè? Sommige mensen denken, het was weggegooid geld. Maar daardoor kunnen we nu bijvoorbeeld mobiel bellen. Ja. Ja. Goed, wat gebeurde er nog meer op 13 maart <tus> door de jaren heen? Ja... Door die, ja uh... In 1921 heeft Mongolië zichzelf onafhankelijk verklaard van China. Dus dat vind ik wel bijzonder. Oké, onder andere in 2014. Jarenlange verbouwing bij het uh, Centraal Station van Rotterdam. Is, uh, is klaar nu. En Willem-Alexander opent het. Ik zat even te kijken naar de opening. Moet je dit tevoren? Toen wij van Rotterdam vertrokken. We, vertrokken wij van Rotterdam Centraal Station. Dank voor je aandacht. Er was een toespraak. Marion Goud, de directeur van ProDel. Wat dan moet je even horen wat ze zegt dan. Inzet. En wat mij is opgevallen is nou. dat Marion Goud de enige vrouw is met een hoed op. Nou, okay. kijk, dat is belangrijk. Echt, denk ik, wat ontzettend belangrijke informatie. Alle toespraken worden gehouden. en uh, Deze vrouw had een hoed op. En dat werd door een andere vrouw aangemerkt. Kijk, zij heeft een hoed op. En het grappige is, uiteindelijk zegt ze nog. Het is toch bijzonder dat heel veel mensen hier blijven staan. En staan luisteren naar die toespraak. Dat ze niet denken, we lopen weg. Dat dacht ik. Valt de ene vrouw nu de andere vrouw af? Nou, blijkbaar wel. Dat werd gedaan toen nog in 2014. Dat wordt tegenwoordig niet meer gedaan? Echt niet. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? Ja, ik merk, ik, ik, ik merk dat het gewoon niet helemaal goed gaat. Want ik had iets van het Europees monetair Stelsel... die treedt in werking. En uh, je had uh, toen die bandbreedte, weet je wel. Want dat, uh, we hadden natuurlijk allemaal verschillende wisselkoersen. Ja. En toen was het eigenlijk de bedoeling dat... Uh, dat je 2,5% voor sterke en 6% voor de zwakkere munten. Maar ja, in 1993 viel het Europese monetair stelsel uiteen. Oké. Okay. Dus toen stopte het. En wat heeft dat nu voor consequenties? Wat zien we? Nou ja, nu we zeiden, uiteindelijk zijn we op de euro overgegaan. En toen was dat ook zo van we waren bezig om te proberen op de euro over te gaan. Dat heeft toch wel weer heel wat voet in de, ja, ja, ja. In de aarde gehad. Ja, en, dus, en sommige uh, mensen willen weer terug. Nu terug naar de ja. wel. Ja, nou ja. Oude, oude sentimenten. Vroeger was alles veel beter. Ja. Ja. ja, daar heb ik straks nog wel een artikel over, voor, over Zandvoort ook. Oké, okay. goed, 1978. De werkweek was nog maar nauwelijks begonnen... toen in de Drentse hoofdstad Assen... gewapende Zuid-Molukkers het provinciehuis binnenvielen en een groot aantal van de op dat moment aanwezigen in gijzeling namen. Onmiddellijk werd de omgeving van het gebouw in een wijde boog... door politie en militairen met panzervoertuigen afgezet. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg. Mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Ja, en bij de uh, binnenkomst hebben ze uiteindelijk één man al neergeschoten. En uiteindelijk er gebeurde kwart voor uh, tien. De uh, commissaris van de koningin Tieneke Schilhuis wist nog wel naar buiten te springen. Uiteindelijk hebben ze zestien vrouwen en vijftien man gegijzeld. en werden op de eerste verdieping allerlei vlaggen van uh, ja, de Molukse staat werden daar opgehangen. En ja, de, Moluk, de, de Molukse staat was beloofd door de Nederlandse regering... Het gaat allemaal over Nederlands-Indië natuurlijk. Die mensen die hier naartoe gehaald zijn, werden allerlei dingen beloofd. Ze werden in kampen geplaatst. Ze wilden ook niet bij elkaar weg, hoor. Ze hebben dat zelf ook al een beetje op zich afgeroepen. En ze bleven elkaar ook maar vertellen. Er komt een Molukse staat. En vooral de jeugd werd daar gek van en wilde gaan optreden. En hij heeft dus verschillende gijzelingen gedaan. Het is echt bizar. Ze zijn al begonnen in 1975 met een gijzeling. Dat was de stoptrein van Groningen naar Zwolle. Uiteindelijk in 1977. Dat is de bekende. Beide Punt. En dat was ook samen met Bovensmilde. En uiteindelijk dit dus in 1978. En deze drie zuidmolukkers wilden uiteindelijk een aantal zuid gevangenen vrij. En een vrije aftocht. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk de volgende dag, op 14 maart, uh, zijn twee pelotons naar binnen gedoken. En hebben uiteindelijk uh, het overmeesterd. En toen hebben ze zich overgegeven. Nou, blijft een drama eigenlijk, dat hele uh, Molukse gedoe. Wat nog meer gebeurde door de jaren heen? Op ja, dat, uh, in uh, 1980 is er een instituut opgericht ter bevordering van de Surinamistiek. Dus uh, het was natuurlijk heel belangrijk dat, uh, dat wij meer... Uh, begrip kregen van Suriname en alles. Ja. En uh, ja, dat, uh, die stichting is, uh, is er nog steeds voor, voor mijn gevoel. En uh, in 2005 is uh, voor het eerst... Ook de vijfjaarlijkse prijs voor de Surinamistiek uitgereikt. Bedoeld voor degene die zich op een speciale... bijzondere wijze hebben ingezet hiervoor. En Surinamistiek is dat... Ja, dat gaat gewoon puur over Suriname. Precies, dat vroeg ik dus, uh, af. Dus op het gebied van Surinaamse talen, culturen en geschiedenis. Ik denk dat zij vast ook wel... Uh, uh, iets te, te, te doen hebben. Ook met het Ketikoti-festival en al die dingen meer, weet je wel. Van, uh, dat de slavernij was afgeschreven en al die dingen. Oké. Okay. is toch wel bijzonder. Zeker. In, uh, kijk, oh, hier. In 1941... Um Oké, okay, 1942 wordt het verplicht om een jodenster te dragen. Het wordt verplicht in Nederland en in België en in Frankrijk. Het is een soort app die toegang geeft op de openbare ruimtes... en het laat ook zien dat je gezond bent... en uh, dat de, de regering alles uh, goed zicht op je hebt... en dat je dan onverwachte bewegingen wordt in kaart gebracht... je met die jodenster. Oh nee, wacht, dat is die andere app, de, groen, de greenkaart. Ik ben in de war. sorry. Nee, dat ging er natuurlijk over heel iets anders. Goed, nou, dat is zover de geschiedenis. Ja. Straks hebben we nog de verjaardag, wie zijn de jarigen? En er zitten we weer wat interessante persoonlijkheden bij. Onder andere de man van de kerk. Ja, ha, <laughs> Ron Hubbard. Hier, ze hebben een lekker stukje gitaar, Harry. Kom man, dus nooit hier. Nou, laat ik het toch maar eens wel doen. Plossum. Pure Pop. Gitaartje, hè? Laten we nog maar eens hier rammelen. Ja yeah, hoor, ga nog maar even door. Direct. Oh nee, Blossom. Een andere gitaar bent. En het heet de Pure Pop. Nieuwe single, het album zit er aan te komen en ze maakt mooi werk. En ook alweer een ruime tijd hoor, dat is echt wel waar. Je yes, zeker. Ja hoor, we zijn zo blij met hem. Want namelijk, vandaag zou hij jarig zijn geweest, maar hij heeft wel iets opgestart. L. Ron Hubbard. Ja. Hij is in 1986 overleden. Hij is een controversiële Amerikaanse schrijver. Hij is de bedenker van Scientology Kerk. Hij heeft heel veel essays, gedichten. Hij schreef heel veel populaire weekbladen, schreef in thuis, schreef die dingen. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven over zelfverbetering. En uiteindelijk ook een soort onthypnose. En uiteindelijk in de jaren 50. Toen heeft hij ooit gezegd, als je nou echt geld wilt verdienen... dit schiet allemaal niet op, per woord word ik betaald voor mijn stukken in de krant... dan moet je eigenlijk een, een, een geloof bedenken, want geloven zijn belastingvrij. En daar heeft hij heel lang aan geknutseld. En als je dan zeg maar de basis euh, euh, ontrafelt van de Saint-Tolle... dan kom je op met een heel raar verhaal. Ik zou het niet helemaal vertellen, maar het gaat echt over buitenaardse wezens die dan euh, alleen mensen hier in euh, vulkanen neergooien... Nou, uh, misschien moet een klein stukje luisteren even naar South Park. Please understand. We just want what is best for your son. The reincarnation of L. Ron Hubbard must be taken care of. He had many enemies. Wasn't L. Ron Hubbard a science fiction writer? Yes, But he was also a prophet who knew the secret truth about the nature of life. Yes, echt Nou, Goed, die aflevering van South Park moet je maar eens kijken, wordt het precies uitgelegd. en Dan zie je ook groot in beeld: "This is the truth. This is real what the Scientology kerk believes in." Dat is Echt geweldig en het, het mooiste is natuurlijk is deze scène uit de South Park. Dad, Tom Cruise won't come out of the closet. What? Tom Cruise locked himself in my closet and he won't come out. Mr. Cruz, Mr. Cruz, come out of the closet. Ja, precies. Tom Cruise is natuurlijk de leider van de Scientology-kerk. Die is echt, die is zo... Is hij echt officieel de leider? Nou, niet officieel de leider, maar hij doet wel echt uh, dat heel veel praatjes voor de Scientology-kerk. Nou, ik heb het begrepen ook, want het was toen ook een documentaire. En dat je Leah Rimini, die was... Uh, dat is een bekende actrice ook, hè? Die altijd ja. met die uh, dikkere man uh, samen een stel was. Maar die is, is meer dan 30 jaar bij de Scientology-kerk geweest. En die heeft dus... Uh, dat je ook ziet wat er allemaal gebeurt. En het was best wel... Uh... Ja, ik geloof dat de basisidee van Ron Hubbard... Is misschien ook wel goed. Dat je uiteindelijk al je verhalen... Al je, je je, je, je, noem je het, foutjes in het leven moet je toegeven. Dat wordt dan opgenomen. En er wordt iemand over... Die kijkt ernaar en die luistert ernaar. En dan valt het weg. Uh, het is eigenlijk net zoals met... Uh, uh, hoe noem je dat ook weer? Met je beweging. Dat je met je vinger langs je ogen moet gaan... Ja, uh, de ja, nieuwe, ja. Nou, als je over dingen praat. En als je er vaak genoeg over praat en afgeleid wordt, dan wordt dat minder. Nou, Hubert had daar ook een variant op bedacht. En uiteindelijk als je daar nou ja, vaak genoeg over praat, dan kom je, word je gekleerd. En uiteindelijk okay. ga je dan een hogere fases. Dus, uh, maar goed, dat heeft Ron Hubert ooit bedaald, bedacht. Ja. En die zou vandaag. Ja, gezegd geweest. Wat ja. een verhaal. He. Ja, wat een verhaal. Zeker. Ja. We gaan door. Uh, wie vandaag ook jarig is? Niels Sedaka. Ach. Hij is van 1939 en uh, ja, heel bekend. Het liedje Laughter in the Rain. Dat is ook oh, wel fijn. Carol. Dit is ook en bekend. En Carol. Echt. Ontdekt in 1959 al hè? Toen was hij 20? Toen was hij 20 gewoon. Oh. Jezus. Oh, je en je hij heeft heel doen. veel teksten geschreven voor Gene Pitney, uh, Connie Francis. Abba. I don't know ook Abba. Oh, ja. ja. Niet dat hij het hele nummer heeft geschreven. Hij heeft de tekst Engels gemaakt. Oh, oké. Okay. Ja, ja, dus ja, dat is ja, ja. wel. En dat deed u er ook mee aan de Song Festival van, van 1973. Het meest recente album is van 2016. Ja, dus hij leeft toch, nog. Nog, steeds? Leeft nog ja. ja, maar nog steeds actief ook gewoon. Dat valt, uh, valt bij mij. Wie ook jarig is vandaag, uh, dat is uh, Irma Franklin. En denk je, wie is dat? Maar zij is de zus van Aretha Franklin. Oké. Okay. En zij, zij is de eerste geweest met het nummer Peace of My Heart. Dat na de hand van Janis Joplin zo bekend geworden is. Oh ja. Yeah. Grappig, hè? Ja. Ik, heb het laat, uh, ik heb het zitten luisteren. Eergisteren, woensdag. Ik was vroeg bezig. En uh, het nummer is echt een goed nummer. Ze is dus op 64 jaar geleden dat de, aan keelkanker overleden. Ze okay. dus stond altijd in de schaduw van Rita Franklin natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. 30 geloof ik ook wel. Vandaag wordt hij 56. We schelen niet veel. Ik heb het over acteur Kees Schel. Hij ja. komt uit Schagen. Ben ik zelf uh, heel veel geweest. Ik woonde daar in de buurt. Hij heeft er ook onder andere een Oscar uh, heeft hij gekregen. Of in ieder geval een Oscar. inzending is geweest voor Simon. Dat was op zijn lijf geschreven. Sarcasme. met ja, de humor prachtige film. Prachtige film ook gewoon. En hij heeft ook nog gespeeld in Mijn Vader. is directief. Hij is natuurlijk ook presentator. Hij heeft, al, hij heeft scheeps, uh, Scheepsjongens van heeft hij ingespeeld. En zijn laatste uh, dingetje is in 2019. Uh, uh, Remy en Juliette. Daar heeft hij, uh, heeft hij gepresenteerd of ingespeeld? Kees Geel, mooie gast. En hij speelt altijd wel een beetje dezelfde soort rollen. En hij is ook een heel goede stemacteur. Hè? Je hoort hem ook in heel veel reclames erbij ja, komen. Ja, ja, ja. Hij heeft vele kanten. Goed, vandaag ook jarig wordt hij 41. En ja, zou ik hem dan maar draaien? Mag ik dan bij... Nee, nee, nee wacht. verdomme. 41 pas? Wordt 41. Oh? Ja, Claudia de Brei. Oké, okay, ik dacht dat deze wat ouder was. 30 derde Is het is niet zo. Ik heb nou, het echt geregeld. Nou ja, leuk, leuk. Zangeres natuurlijk ook en uh, ook andere, andere, Radio DTAB ja, en Radio Ja, ik vind het wel leuk. Ze is, uh, is ook wel iemand die komt voor de mening uit. En daar hou ik eigenlijk wel van. Ja, goed. Die vandaag ook ja, en die, die ken je, ik weet niet of je hem er hebt, maar... Klaasien uit Zalk. Zij, die, die, die was diegene altijd met die kruiden in al Oh die ja. Neer, Klaas, die dat zal. Die is van 1919, maar uh, ze leeft niet meer. Ze is in 1997 overleden. Maar dat is wel zo'n aparte dame met, met zo'n aparte haardracht. Weet je wel? Met zo'n rol in haar nek of zo. Iets, oh ja, ja, ja. Ja, weet je, ja precies. Uh, ja. <laughs> maar ja, je hebt er ongetwijfeld ook wel iets... Uh, van geluiden op internet, maar uh, nou ja, de uh, gemiste kant. Het ja, is al vast leuke one-liners hebben. Ik zal er toch eens even in ja, ja, gaan duiken. Ja, dat duiden, is wel dus. leuk. Vandaag is hij, zou je jarig zijn geweest, deze man. John Scatman. De, de Scatman, simpelweg. Oh, hij heet I eigenlijk uh, Paul, uh, John Paul Larkin. En uh, eh, goed, eh, hij, hij stortte er van het begin van dat hij kon praten. Dramatische jeugd. 12 twaalfde ging hij piano spelen. Hij werd geïnspireerd door onder andere Elfid Gerald en Louis Armstrong. Die scatpte ook natuurlijk. Dus vandaar ging hij het ook doen. Omdat hij ook een beetje stotterde. Was dat een mooie uitweg. En ja. uiteindelijk eh, ging oh, hij ja. in de jazzwereld actief. En uiteindelijk ging hij gewoon scatten. Ging hij dit doen. En dat vond hij eigenlijk veel leuker. En toen was hij op zijn 53. e nog even wereldster. Zijn debuut 9 miljoen keer verkocht. Deze Scabman en de Scab song en hij heeft uiteindelijk drie albums afgeleverd en uiteindelijk drukverslaving gehad, de alcoholverslaving Alle, wat allemaal hoort bij het, uh, bij het leven als een popartiest. Uiteindelijk longkanker overleden in 1999. Ja. Scon. John Goed, vandaag Helaas. ik noemde het al eerder. Uh, hij wordt vandaag uh, 61 de man van de barseloopjes van U2 natuurlijk. Als je erop letten, is het ook wel mooi ook hè. Adam Clayton van U2. Hij was direct bij de oprichting van U2 in 1976. Larry Munnan, junior de drummer, had een briefje opgehangen op school bij Prikboek en was op zoek naar bandleden. En toen zagen ze deze Adam Clayton met het blonde haar. Wat een stoere gast. Die willen we erbij hebben, zei Bono. Dat vertelt hij later. Hij heeft later ook nog muziek gemaakt. Voor de looks dus. Ja, voor eigenlijk. de looks. Nou oh. ja, voor hij speelt ook wel goed gitaar. Maar als je al jong begint, kan je het allemaal nog leren natuurlijk. Misschien ja. een Impossible heeft hij ooit muziek voor gemaakt. Dat filmt natuurlijk. Deze RM Clayton. Mooi. En er is nog veel te doen over de, de CD Achtoen Baby... Daar is namelijk in het boekje, als je goed kijkt, zie je daar een blote man zijn. Staan. Oh. En dat is hij. Oh. En op sommige hoesjes staat er een kruis overheen. En op sommige hoesjes kan je hem gewoon bekijken, het geval van hem. Het is wel een beetje rood gekleurd. je ziet dat je denkt van pontificaal. Het wel... zijn toch altijd paars bij donkere mannen of was geen donkere man? Dit is geen donkere man, oh. helemaal leuk. Oké, okay. goed. Hij komt uit Ierland namelijk. <laughs> goed. Eh. Uh... No, heb jij er nog één? Nee hoor. Nou, goed. Ik, ik vind het er goed zo. Ja, vind het wel goed zo. Ja, we, ja, we gaan bijna door naar het standwoorddienst. Dus dan hey, kunnen we misschien nog net één rukje muziek draaien. Dan doen we dat even. Like zo heet het de band It's Better With chance. You. Oh nee, Without You. We took our time. Spending the night. Staring in each other's eyes. It used to be so hard to see. But now it's all so clear to me You used to be the world to me That doesn't mean it's meant to be You know it's gone and long forgotten Not even listening Never gonna be wishing to go back I don't care what we could have got gotten even listening, never gonna be wishing you must to connect but then we lost track of ourselves Oh, mooi, Meeslepend. slepend. Zandvoortse berichten. Juist, yes. Zandvoortse berichten is alweer half. Uh, hier, wij kijken even de krant. Online borrelavond, zoom in op Zandvoort. Marketing uh, is daarmee bezig. Marketing uh, Zandvoort. En dat moet op 27 maart moet het gaan plaatsvinden om 8 uur. Het komt vanuit uit een professionele studio. Wordt dat gedaan? En uh, dan krijg je een kijkje achter de schermen. Unieke beelden. Uh, van plekken waar je normaal nooit komt. Want uh, circuit. Dan krijg je onder andere ook de wereld van fashion. En de show moet uh, anderhalf uur gaan duren volgens mij. En je krijgt korte filmpjes onder andere ook van de Red Bull Mega Loop. En kiteservice, daar is van spectaculaire beeld in ieder geval. En uh, burgervader Bos, oh de, nee, de burgervader is er ook. Die speelt de Bos. Ik denk burgervader Bos. Nee, oh. Nee, natuurlijk niet. Onze burgemeester die zal Bos spelen. En uiteindelijk, uh, kijk even op visitsandvoort.nl. gratis moet je wel even aanmelden. En onderhand kan je via horecaondernemers kan je een speciale borrelbox uh, bestellen. En dan kan je hun even hard onder die riem steken. Okay. of verkeerde intonatie. Maar goed, je begrijpt wel wat ja, ik doet, toch? Ja, je gaat ze een beetje lokaal steunen. Ja, dat is het, ja. ja. ja. Uh, Zandvoort is uh, wed wederom helaas op een verkeerde manier in het nieuws gekomen. Oh. Want uh, we staan uh, als tweede uh, met uh, opzettelijke autobeschadigingen. Hmm? Koploper oh. Den Helder wordt gevolgd door Zandvoort, 8,2 per duizend. En uh, Koploper Den Helder heeft 9,2 per duizend auto's. En Rotterdam 7,9 en Arnhem 7,6. Oh, dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Oh. Ja, Komt dat wel. Maar ja. In, in, in vorig jaar werden er 32.515 autovernielingen geregistreerd bij de politie. En gemiddeld gaat het dus uh, in Nederland om 3,7 vernielingen per duizend auto's. Oh, dat is ja, maar, wel weer veel dan. Ja, ja. ja dus ja. Uh, dan hebben wij er dus 8,2 per duizend. Ja. ja, er staan natuurlijk nog wat auto's hier zomers. Ja, klopt. Dus, uh, ja. Ja, en heeft het dan te maken met uh, het feit dat, dat mensen geïn, uh, geïrriteerd zijn... omdat ze niet kunnen parkeren? Heeft dat mee ja, te maken? Is dat de, we... de haat tegen Duitsers toch steeds zo groot? Oh, dat zal het zijn. Met die ja. sleutel zo. Ja. En, uh, ik weet wel die fiets. Ja. Ik weet wel mijn opa. Daar heeft, ja, heeft hij het nog over. Word ik allemaal gek van die verhalen van die opa van mij. Over die Duitsers. Ja. Ah, die opa die leest waarschijnlijk al niet meer. Want, uh... Nee, dat kan niet meer bijna. Hè. Nee, nee Nee, die vooral De mensen die van, die uh, vooral, uh, mensen die van 1920 zijn, die zijn dus gewoon weet je Dus er zijn nog zoveel meer. Ze weten het ook vaak niet meer, hè? Nee. <grijg> nou ja, je moet hem af. Ja, hoewel. Sommige dingen gaan dan in een leven leiden. Overlast honden uit de service... Het is uh, per april aan banden gelegd. Het is vooral de Wurmenveld, oosten van de Kees omstraat Het is de ideale plek voor honden om met grote groepen daar lekker te worden uitgelaten. En uh, nou, ze vallen vogels lastig, uh, ze vertrappen de boel, uh, uh, de ruiters kunnen daar uh, ook niet lopen. Weet ik veel allemaal. Te veel honden daar in het duingebied, dat moet worden aangepakt. En het duinbeheer PWN besloot per 6 april. Dat er niet meer dan 300 tegelijk mogen worden uitgelaten. Dus dat duurt nog oh, nee. wel even, 3 april, maar het gaat wel gebeuren. Houdt dat het server Snoeks? zegt zich geen zorgen te maken. Of zegt ze wel zorgen te maken over het feit van... ja, kan ik straks nog wel mijn honden ergens uitlaten. Nou oh ja, ik denk dat hij er gewoon per keer drie even uit de auto laat. Dan gaan die er weer in en dan pakt hij de drie anderen eruit. Dat, ja, maar dan moet Zo je wel dat... met z'n tweeën blijven... om met die honden een beetje rustig ja, te houden. Ja, dat is ja, wel weer ja, gedoe. Zoiets, ja. Nou ja, goed. Het schijnt vooral dat het uh, uh, groepen zijn die uit de regio komen. Niet uit Stanford zelf... Maar uit, uit andere gebieden komen ze. En dat heeft vaak ook te maken dat ja, mensen... die hebben in één keer een hond over... omdat uh, ouderen zijn weggevallen. Dus die, die hond moet... Ja, jeetje, die hond. hoe doen we er nou mee? Nou, laat, ja. ja, uitlaatservice dan maar. Dus het is soms ook een noodgreep... om zo'n uitlaatservice in te zetten. Precies. De Zandvoortse handhavers voelen zich veiliger door bodycams. Ze zijn ze al aan het dragen vanaf 1 oktober 2020. En in de periode van 1 oktober tot met 31 december... is er 14 keer gebruik gemaakt van de bodycam bij een incident. Want het schijnt dus zo te zijn... dat de bodycam staat continu op stand bij. Hij filmt alles, maar deze beelden worden alleen opgeslagen... als de handhaver op de opnameknop drukt. Ik weet dus, dus, dus beelden die vlak voor het starten van de opname gemaakt zijn... worden bewaard. En hij kan dus de opname zelf niet verwijderen. Oh, dus, nou ja, na 28 oh dat dagen... is wel mooi trouwens. Ja. Ja, ja, ja. En na 28 dagen worden de beelden automatisch verwijderd en vernietigd... tenzij er een wet geregeld is om dat niet te doen... Dus uh, ja, ik vind het wel bijzonder. Dus, uh, ja, dat is zeker waar. Nou goed, dit, dit het ga, het ga je binnenkort vaker horen. Er wordt namelijk snellere wagens ingezet voor de vaccinatie. Dus een vaccinatietaxi is er ingezet. Nee, zonder gekheid. De oudere partij heeft de oproep gedaan om vrijwilligers... Um, met vrijwilligers uh, de, de auto te rijden. En dat gaat over de Mercedes, de snelle Mercedes... die op een circuitpark staat. En normaal eigenlijk wordt gebruikt voor andere dingen. Die wordt nu gebruikt dus om uh, ouderen dus naar die vaccinatiepunt te brengen. En dat is natuurlijk een heel mooi gebaar. Zeker weten. Om dat te doen, ja. Binnenkort komt er nog wel een vaccinatiepunt... trouwens hier bij de Tolstraat hierachter. Dus er uh, worden wel steeds meer punten geopend. Maar ja. goed, binnenkort komt het, uh, is de druk eraf. Natuurlijk, want dan zijn alle ouderen zijn gevaccineerd. En ja. daar, daar moet je echt mee lopen slepen. En de jongeren kunnen ook zelf wel op de fiets stappen. Ja, precies. Precies. Nee. Ja, dat, uh, nee, even kijken. De vaccinatielocatie had je het nu over? Ja, klopt, waar okay. ik het al over gehad. Ja, dat hij wat de tolweg komt hiernaast. Ja, China, ja, wij, want, ja, Braken, ja zeker. Uh, zeker. Uh, ja, ik had ook nog een oud bericht gezien over een auto die over een randje was gegaan, maar die was van de derde. Dus dat is een beetje dat is al te het. lang geleden. Dat hè? is te lang geleden. Nou, dan haak ik weer af. Dan is ja, tijd voor die landenkeuze. En ze ja, die is die vandaag Jaak. Ja, ja. Het, naast is vandaag Jaak, maar ze leeft helaas niet meer. Nee. En het is, uh, dat moet ik wel vinden hier. Ur het is dus uh, Irma. Yeah. Irma Franklin met The Piece of My Heart. Oké. Okay. Nou. Wij denken aan weer aan Irma Truman. Dat is namelijk yeah. een. Uh, ik denk aan de Arita Franklin. Aretha Franklin, ja, dat is de, de haar zus. En dit is natuurlijk. Ja, dan krijg je. Denk, oh ja. Beroemd was... geworden door Janis Joplin dit nummer. Ja precies. En later gebruik voor een of andere reclame voor spijkerbroeken volgens mij. Didn't everything Franklin, Ja, zit zo vast met Irma Truman. Maar Irma Franklin en het hele leuke uh, Peace of My Heart. Wat later ook weer ontzettend hip werd. Omdat het, feit dat het uh, voor de reclame werd gebruikt. Ze dus zou vandaag jaren zijn geweest. is alweer overleden. In welk jaar was ze overleden? Ze is uh, in, 19, in 2002 overleden. En ze had uh, keelkanker. Ze is het 64 geworden. Ja? Ze is van 1938. Okay. Hij uh, vind het uh, de, een mooie clip dit ook. Ja, en een ja. prachtige stem. Het is echt terug tr voor haar dat ze niet doorgebroken is eigenlijk. Oh ja, ik vind het jaren goed doorgebroken, toch? Met deze plaat? Iedereen ja. kent deze plaat. Ja, ik goed, dat ja. Ja, het staat natuurlijk wel in de schaduw van Arita Franklin. Oké, okay, je hebt gelijk. Nou goed, vandaag is het feest. Ja, het wordt vandaag 25 jaar. Ik heb het over de beroemdste gorilla van Nederland. Iedereen kent de uitdrukking van Bokito-gedrag tegenwoordig. Iedereen noemt het en iedereen weet wat het is. Oh, dus dat is uh, die trotse mannen. Dat apengedrag. Die je denkt, van, ik heb gewoon gelijk. Bukito-gedrag. Nou, Bukito is natuurlijk bekend geworden uh, in 19 mei 2007. Zo lang geleden is het alweer. Ja, vandaag een stuk in de krant lezen over Maarten Tromp. Hij zat in de auto. Hij hoorde dat er een, een gorilla ontsnapt was uit de dierentuin. En hij is letseladvocaat. Letsel schaadadvocaat. En werd later ingeroepen dus ook, door de vrouw die wel honderd keer is gebeten. En deze boekito is nu gewoon huisman. Hij is heel zorgzaam. Hij is heel zacht. Maar hij werd elke week of elke dag... bijna elke dag werd hij lastgevallen door deze vrouw. En deze boekito dacht... ik moet deze vrouw bij mijn harem hebben. Is door het water gegaan. Hij had gedeelte gesprongen... gedeelte erin gelopen. Bleek dus de, deze boekito thuis is grootgebracht. Is gewassen. Is in bad geweest. Dus... Hij was niet bang voor water. Hij durfde die sprong te maken. Is er uiteindelijk dus de dierentuin ingegaan. Is er eigenlijk geen gevaar geweest voor andere mensen die daar rondliepen. Maar wilde deze vrouw gewoon graag hebben. Heeft daar honderd keer gebeten. Zou je dat bij een gewone vrouwtjesap hebben gedaan. Zou ze, dat, zou ze gewoon overleefd hebben. Dat hoort erbij. Dat is gewoon de vrouw veroveren. Maar dit is een mens. Uh, dus zij heeft een verbrijzeld uh, hand. Zij heeft verschillende botbreuken gehad. En uiteindelijk ja, is dat uh, niet zo goed afgelopen. En ik denk dat is voor de rest van je leven. Ja, maar goed, dat ze er nog steeds wel redelijk mild tegenover deze Deze tegen deze aap deze vrouw die van slachtoffer ja? is geworden. Ja, ik geloof het wel. Het valt voor mij. ieder geval, Uiteindelijk is het dus echt een woord bij de woordenschat is gevoegd, deze moquito gedrag. Ja, okay. leuk. Hij is ja. vandaag 25 jaar geworden. Dus, ja. goed. In uh, Duitsland is een uh, politiekorp heeft een negen jaar oude inbraakzaak opgelost... door een half opgegeten worst. Het blijkt dat de dader tijdens de inbraak het niet kon laten om een hap te nemen. En ze probeerden het al eerder om het DNA te vergelijken... met de personen die geregistreerd stonden. Dat gaf geen resultaten, maar recentelijk werd er nieuwe poging gedaan... in de internationale databank. En daar bleek dus dat het een 30-jarige Albanees was... en die in Frankrijk was opgepakt op verdenking van een gewelddadig misdrijf. Dus uh, ja, de, de politie concludeert wel dat hij verantwoordelijk is... voor de inbraak van negen jaar terug... Want die zaak is verjaard. Maar voor deze zaak ja, hebben ze weer mogelijkheden. Dus ja, welke worst dat is, dat weten ze niet meer. Nee. Maar, dus het ging om een hardere variant. Oké. Okay. Oké, okay, een hardere ja. variant worst. Ja. Nou, goed. Ik kijk uit met die worsten dus uiteindelijk. Ik, ik ben er nooit zo'n film geweest. En je ziet wat er van gaat komen natuurlijk. Ik kijk er vooruit. Het is helemaal niet stoeren, maar worst worsten beter gewoon. Goed. Leuk, heeft een nieuwe plaatman is van Porcupine Train. De zanger Steven Wilson. The Future Bites.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 corner complaining making out things were best till the 80s cause I forgot there's so many things that I pretend Klinkt het mooi, hè, dit? Twelve Things I forgot. Stephen Wilson. Hij heeft een plaat uit die heet The Future Bites. Ik krijg echt zo'n gevoel van. Kom op, mensen. Een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Ja, dat vind ik allemaal een beetje eens Het Dat is echt zo mooi om er zo in de wereld te kijken. Natuurlijk, Eén, eh, Momenteel heeft hij een nieuwe hit. Eh, en dat is op hetzelfde album. En dat heet Zelf. Zelf made millionaire dat is wat opstandiger. En als je de videoclip kijkt, zie je allerlei bekende gezichten in zijn gezicht entertain. verschijnen. Like dat is wat vervreemdend, maar wel leuk. Want als je de teksten erbij plakt, onder andere zie je clown uh, in beeld komen. Daar zink je over. En dan zie je dus het gezicht van meneer Donald Trump tevoorschijn komen. Dan denk je, hé, hey, wat toepasselijk allemaal. En zo heeft hij meer van dat soort dingen. Nou goed, het is uh, de zaterdagmorgen hier bij lopen, Loopt alweer tegen tien uur. Ja, het gaat sneller dan je denkt. En gisteren hebben we weer televisie te kijken. Wat heb jij je je zitten kijken? Nee, ik heb gekeken naar Shadowland. Dat was okay. al een viersterrenfilm op België. Erg okay. mooi met Anthony Hopkins. Oh ja, Anthony Hopkins. Ja, hij ja, heeft ook van die. Clarice. Uh, ja, precies Clarice. <laughs> ja, maar dit, dit, hij heeft ook hele mooie films gemaakt. Ook de ja. the Remains of the Day, volgens mij. Okay. Met Emma Thompson. dat hij... Uh, Butler was en Emma Thompson was huishoudster in is een heel groot huis, weet je wel. Oh, okay. Ja, hij kan echt verontrustende rollen spelen. Ja. Ik, ik heb gisteren weer wat uh, televisieprogramma's geschreven. Onder andere keek ik weer naar Waas. En Waas heeft dan. Dit is voor mij een uit, uitzending mij van een half jaar geleden, dat hij net in lockdown zat. En dan belt hij mensen via de, de Zoom op. Of via zo. Ja, dat heb ik, ik ook eens. gezien trouwens. En dan heeft dus een Chinese vrouw aan de telefoon. Do you think that the numbers, the people, the deaths in China, is it a lie of is it true? Ik weet het Het wordt een beetje ongemakkelijk. Nee. We don't het niet, maar ik hoop Hij zegt: 4000 mensen zijn in China overleden. Je hebt daar geloof ik een miljard inwoners in China. En 4000. Klopt je die cijfers dan? En je ziet er gewoon ongemakkelijk kijken. En zo ze denken, oh ja, ik moet China wel verantwoorden. Uh, ik moet wel een beetje goed daglicht stellen. En ze belt later zelfs nog terug. Dus ze zeggen, nou, we moeten er samen wel uitkomen, de wereld, met corona. Nou, het is mooi, mooie televisie. Echt waas. Hij doet het op een leuke manier. sowieso zo, zo, dat appartement waar hij in woont. Oh. Mooi, hè? Echt oh, mooi. Oh, ja, Tiek hout, ja, ja. echt mooie stoeltjes. Ja, goed, daar ben ik nogal gek op. In het en verder, wat er gisteren ook op de televisie was... is dat Freek jongen was uh, te gast bij Op 1... En op een, wordt op vrijdagavond gepresenteerd door Paul de Leeuw. En Paul de Leeuw, die werd er voor zijn plaats gezet. Je zit een gesprek aan te horen en je denkt... ah ja, ja, die kant kunnen we nu op. Maar die kant mag je niet op, dus je moet die kant houden. Ja. Dat, dat, is, dat, is, dat is zo ingewikkeld. De Paul, het is, een, is een... Freek, Freek uh, was natuurlijk in het nieuws omdat hij namelijk een conferentie doet. Op zijn manier. En Paul de Leeuw probeerde hem te interviewen. Maar Freek zag Paul een beetje strubbelen. En zegt van ja, wat jij doet is... je, je bent geen presentator, je ik een verhaal aan en je denkt van... oh ja, daar wil ik graag iets over zeggen, maar dat mag ik niet. Je bent begrensd. En, nou ja, goed, het was grappig om even ja, deze twee grootheden bij elkaar te zien... en elkaar een beetje de vliegen af te vangen. Ja, wel leuk. Ja. Ja, zeker. Ja. Goed, wat uh, had jij over cijfers? Ja, in uh, België... Uh, de... oh, nee, dat heb ik al genoemd, dit artikel. joh Nee, ik heb er wel een andere. Okay. <laughs> ja, dus, uh, die vegger die, uh, is daar op een zitting geweest in uh, Groningen... Ja? voor zes winkeldiefstallen. En uh, ze is dus nu voor onder, voor, dat voor een werkstraf van 50 uur... Maar het blijkt dus gewoon, ze zegt van... Uh, ja, uh, ze had uh, de buit was uh, kleine boodschappen... verzorgingsproducten, kleding, medicijnen en schoenen. Klopt, zegt ze openlijk tegen de rechter. Die heb ik nu aan. En ze bekende de diefstallen en vertelde zonder om omhaal... hoe ze opnieuw aan het stelen was geslagen. Want ja, ze was in financiële problemen gekomen. Kosten voor de hond en de corona. En uh, iedere keer als ze stress voelde, begon dat te trekken. En ze wist wel dat het verkeerd uitpakte. En uh, de schade wordt, uh, is maar 400 euro uiteindelijk. Ja. Oh ja, de, de, de proceskosten en al die toestanden. Oh ja, die her. komen ja. er nog bij. Ja, ja, ja. ja ik heb uh, een snikker, Hoe noem je dat? Snickers uh, gehaald. Sneakers gezet, ja. maar uiteindelijk de proceskosten ja. komen er uit op 5000 euro. Waarschijnlijk wel, ja. Hoe ja. Dat gaat het? Iedereen ik heb geen heeft idee een idee. leuk baantje bij. Had ook een, gewoon een goed gesprek op de plaats geweest, misschien. Hè? Was ja. opgehoorst geweest, allemaal. Nee, nou, je begrijpt wel. Treurig verhaal allemaal. Goed, het uh, nieuwe plaat van uh, NF. Is een rapplaats, zoals gewoonlijk, natuurlijk. Hij heeft een nieuwe CD uit Mixtapes Clouds Lost. Futsing Haspkin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 I left and there's nowhere to be found in my big old parody Cause it's no fair to me and now I'm at the point where I'm spinning the grand and weak on hypnotherapy look I'm trying to wash away my sins I got a group of loved ones that ain't my friends and if I ever take a nail then they might grit and they all want to see me stay in the cage I'm in so when it comes to anybody there's no trust for no one miss so what my whole plan is to go nuts my shoulders ready for most drugs I'm going judge anybody trying to enter my circle with no love come toch achter het echt een, een gast ben die van ouwe rap had. Houdt eigenlijk. Dit is natuurlijk helemaal de oude stijl rap. De boze man die zich druk maakt over de wereld, waar het naartoe gaat. En niets te maken heeft met geld en mooie vrouwen en mooie billen. Weet je, daar, ja, daar heb ik niks mee. Dus ook, nee, ik heb niks met vrouwen met dikke billen. Helemaal mooie billen. Helemaal niks mee. Nee, zonder gekheid. De, de rap hoort voor mijn gevoel, en daar komt het vandaan natuurlijk uit de Bronx. Het komt uit het moeilijke gedeelte van Amerika, waar ze het allemaal zwaar hadden. En daar werd dan over gerappt. Crammaster Flash, en Furious Five en dat soort dingen. Al je hebt ook heel andere gasten die daarover rapte. En dit grijpt daar een beetje naar terug. Dus vandaar dat je hier ook, hoor. Toepak leeft een Envy en uh, Lost featuring Hopsin. dus is een andere rapper. Die. Je hoort geen verschil, maar het waren twee rappers dit namelijk. Oh, ik heb het in. Dat is me niet <laughs> ja, opgevallen Nee, ze okay. waren alles even boos. En dan lijkt het stemmen op elkaar. Ja. Tuurlijk. Ja, ja, ja, uh, ja. Kijk even naar nieuwste CD Die heet Lost Tapes. Oh nee, uh, Klaus Mixtape. Sorry, als Klaus Mixtape. Ja, goed. Okay. Uh, ja, in uh, Wales, er is een, uh, kunst, een kuststadje, yeah? Landed No. En die wordt uh, door, door het nieuwe lockdown opnieuw geteisterd door de nou? invasie aan wilde geiten. Oh, geiten? Ja, de dieren zijn normaal uh, schuw, maar ja. meer omdat er niemand op straat is... kunnen ze nu uh, lekker wandelen en, uh, in de tuinen en ze zijn het grazen. Dus de mensen die hoeven nu zelf hun gras even niet te maaien. Dit zijn we nogal bezig. want wat de... hebben ze op hun hoofd? Het ja, is een enorme dat? horens. Nou. En uh, de geiten duiken steeds meer op, op gekkere plaatsen, want... Uh, ik zo, zo echt die dieren al vastberaden op de kledingwinkel Primark afwandelen... Maar spijtig genoeg was de winkel natuurlijk gesloten. Ja, ja, ja, ja, ja maar het, het is wel bijzonder. Bijzondere, bijzondere plaatjes zijn er. Ik bedoel, het is toch best nog gevaarlijk. Komt er ja. geen schade op auto's, zou je denken? Ja, maar en dit, hier is er ook een geitje. En die, die poseert ook echt, zie je dat? Ja. Hij lacht naar de camera. Ik bedoel, het kan kan me voorstellen, dat is irritant. Maar deze geit, als die klein beetje op zijn is en gaan rennen. kunnen ze best nog wel voor uh, schade of uh, ongeluk ja. veroorzaken. omdat ze niet opletten met oversteken. Maar ja, ik denk als, uh, als de stad straks een beetje van slot gaat. Dat, uh, dat ze dan wel weer denken van nou, we gaan toch maar weer uh, lekker de berg in. Ja. Nou, ja, nou, ja je gaat wat aanrijdingen krijgen. En uh, misschien worden er wel een paar afgeschoten. Je weet het niet. Ja. Maar ze zijn, ze zijn leuk om te zien. Ja. Het is een heel ander uh, uh, merk dan wij hier hebben altijd. Ja, klopt. Ja, het is iets minder groot, maar wel net zo gevaarlijk volgens mij. Ja, ze zijn enorme, enorme horens ook. Ja, zeker. Nou, ik wil nog even één uh, ding noemen. Ik, we zaten nog even te kijken in de, in de bak van de verjaardag. en nou ja, Ik heb iets, onder andere hier nog een verhaal over de Amerikaanse astronaut Clyde Tombaugh. Die meldt in 19, uh, uh, 1930 meldt hij dat hij Pluto heeft ontdekt. Hij heeft in zijn leven 65% van de hemel gefotografeerd. Daar heeft hij duizenden uren naar zitten kijken naar die foto's. Al die foto's heeft hij gekeken van... Oh kijk, oh, hier zie ik iets. Wat zou dat dan kunnen zijn? En uiteindelijk dus na heel jarenlang uh, kijken naar die foto's... heeft hij heel veel planeten heeft hij in kaart gebracht. Hij heeft echt, weet ik wel weer, duizenden uh, sterren heeft hij, uh, benaamd. Uiteindelijk heeft hij alle nevels heeft hij in kaart gebracht. Dat noem je op... nevels, hè? Nebula. Nebula, ja, zoiets, Uiteindelijk ja. is hij een van de meest vooraanstaande astronomen die UFO's heeft gemeld. Ah. En daar zijn er heel veel kritische kanttekeningen bij geplaatst. Hij heeft onder andere iets gezien in Mexico in 1949. Dat is de periode, hè, boven Mexico, om allerlei dingen te zien. Heel veel mensen hebben al proberen van dat verhaal af te brengen. Het is niet gelukt. Was hij, is dat die speciale sector? Ja, precies, klopt. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, Area 51. Ja, ja, precies. ja, precies. Hij heeft heel veel ufo meldingen zelf gedaan. Hij heeft echt uh, uh, uh, uh, heel vierkante lichtgevende voorwerpen gezien... die echt binnen een aantal seconden van de ene kant naar de andere kant vliegen. Nou, het is een bijzondere gast. Kijk daar even op. Hij is heel oud geworden. Hij is in 91 is hij geworden. 91. Oh, wat dus, een leeftijd. Wat een hij, ja. hij is er, tot later toe is hij bezig geweest met het ontdekken van de, van de hemel. Dus dat is wel heel mooi. Tom Baal. De, de, de is, de is Tombouw. Tombouw, zo achternaam is dat. Goed, nou nog één plaat voor 9 uur. Je nee, deze plaat hebben we gehad. We doen even een andere plaat. Ik zit te kijken. Uh, we hebben nog een aantal dingen staan hier. Onder andere weer... Uh... Ah, doen we even, even een oud, leuk. Even een laatste plaat van Kylie Minogue. Die heeft ooit een plaat uitgebracht. Vorig jaar, dat heette Disco. Nou, kijk. Dat is toch geinig. Even een op het laatste plaat. Magic. Kylie Minogue. Kijk uit. Daar heb je meer. Je politie Eminelk, laatste plaat hij disco. En je hoort echt de geluids. Pieuw, pieuw, Er Ze zitten er allemaal in. En dat is leuk. Het is ook al een dame opleefd. Dus je mag wel even teruggrijpen. Het doet een beetje denken. Ook aan Donna Summer. Dat dus is ook wel weer. Nou goed, dit was Toobak We zijn al in het einde van de show. Straks na de tien uur uh, uh, niet gooien, jongens. Het is eerst een uurtje non-stop. En dan zit hier weer een heel team tegen je aan te praten. Ja. Wat er allemaal speelt in Zandvoort. Het nou, weekend en uh, let op uh, het jonge leven in de duinen. Niet, op, uh, niet van de paden af. Blijf op de paden. En de wolf komt echt niet achter je ja. aan. Ik spreek je volgende week. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.